Met het NOS-journaal. Het kabinet neemt de reden samenleving. Dat schrijft minister Donner in een brief van de Tweede Kamer over het integratiebeleid. Integratie is niet langer de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van de migrant. Het kabinet stopt met het geven van subsidie voor de integratie van specifieke groepen allochtonen. Verder worden gedwongen huwelijken strafbaar en komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Alle instellingen voor psychiatrische zorg houden eind deze maand opnamestop stop van maximaal 24 uur. Ze voeren daarmee actie tegen de bezuinigingen van het kabinet. GGZ Nederland erkent dat patiënten last kunnen hebben van de acties, maar de branchevereniging ziet geen andere manier om protest aan te tekenen. Voorzitter Bart vindt dat psychiatrische patiënten door het kabinet worden weggezet als niet zieken. Volgens de plannen van het kabinet moeten psychiatrische patiënten maximaal 600 euro per jaar zelf gaan betalen. Hevige regenbuien hebben in verschillende delen van het land tot wateroverlast geleid. In de Achterhoek werd Doetinchem kort na 12 uur door zware buien getroffen. Straten veranderden in riviertjes, putdeksels kwamen omhoog en kelders liepen onder. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen denken dat de regen het watertekort in verschillende delen van het land voorlopig niet zal oplossen. Televisiepresentator Ron Boshart heeft een rechtszaak tegen de VARA gewonnen. In de VARA-gids stond Boshart in de satirische rubriek Lucky TV afgebeeld als de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Volgens de VARA ging het duidelijk om een grap, maar Boshart zag er de humor niet van in en stapte naar de rechter. Die stelde hem vanmiddag in het gelijk. Het hier regen- en onweersbuien in het zuidoosten en zuidwesten van het land. In het oosten ook kans op windstoten. Temperatuur uiteenlopend van 15 tot 20 graden. Morgen is er af en toe zon. In het noorden is er nog kans op een bui. En de temperatuur is ongeveer dezelfde als vandaag. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 tussen Eindhoven en Utrecht wordt gecontroleerd tussen Vught en knopen Del. En op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten Del en Valburg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort. De zomerhit. hits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Love. He did you. Make you lose your mind. We just wanna see you. Shake that, shake that, that. Every day I'm shuffling. Is bad. One more shot for us Another oh, no, round right. Please fill up a cup Don't mess around We just wanna see Shake it out now You know me. I'm just gonna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 The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 Van ZFM. ZFM Zandvoort, ZFM zal 106.9 FM. Misschien weet waarom wij bestaan, waarom we worden geboren en straks weer gaan, maar ze zwijgt en kijkt maar.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 Dat, weet, dat alles niet van mij is. Dat alles niet.